Een beetje een uh, echte lekkere freakplaatje om mee te beginnen in dit uh, tweede uur van uh, deze muziekboulevard. En als je dan zo zit te praten, dan vergeet je ook ineens het einde van, uh, van het uh, plaatje zo ineens. Nou maar goed. Mm -hmm. Ganna <laughs> uh, is uh, te gast uh, vandaag bij ons in uh, de muziekboulevard. Uh, ja, singer-songwriter ook. Ja, het conservatoriumprogramma doorlopen. Ja, dat ja? Ja? klopt ook. Ja. Ja. Ja, dat doen de meeste eigenlijk. Hè? De meeste singer-songwriters doorlopen zowat het, het conservatorium ook. Toch? Ja, niet allemaal hoor. Je hebt altijd die hun eigen plan trekken en, en het op een andere manier doen. Mm -hmm. en, maar goed, ik, ja, ik dacht, ik, ik wou gewoon heel graag de hele dag muziek maken. en Ook tijdens mijn studietijd. Dus toen dacht ik, laat ik dat maar doen dan, conservatorium. Mm -hmm. En het, uh, dat lukte. Dus dat was hartstikke leuk. Ja, um, nou ja, dat is je schoolperiode. Mm -hmm. uh, ja, dan trek je ook met een aantal mensen op. Klopt, ja. ja. Uh, heb je ook van die groep, van die mensen die, uh, waar jij mee te maken hebt gehad... heb je mm -hmm. al gezien dat er al een aantal uh, toch al behoorlijk uh, net zo ver... of wat verder dan jij uh, zijn gekomen? Nou ja, we hadden het toevallig uh, net over tijdens het vorige liedje. <laughs> ja. ik, uh, ik ging heel veel om met uh, Fabiana. Fabiana ja. Dammer zie je ook ja. uit de buurt. En ja. Uh, nou ja, met haar gaat het hartstikke goed. En die heeft een grote prijs gewonnen. En die is nu met een debuutalbum bezig. Ja. En, uh, ja, het is hartstikke leuk om te zien, want iedereen die afgestudeerd is daar, die heeft gewoon zijn eigen project of zijn eigen muziek en zijn eigen band en is daar op zijn eigen manier mee bezig. En de een heeft al, is al met zijn tweede plaat bezig en nou, heb jij dan met de eerste plaat en ik ga met mijn eerste plaat bezig. Iedereen zit weer op zijn eigen plek in de, in de tijdlijn, zeg ja. maar. Maar iedereen is wel gewoon echt met zijn eigen, met zijn eigen ding bezig, ja. zeg maar. Want als je dan van dat conservatorium afkomt, dan, mm -hmm. begint, het, dan begint het echt. Hè? Ja. Dan, dan, dan moet je dus uh, iets gaan proberen om ja, jouw muziek uh, ja. uh, zo ver te brengen bij het publiek... dat het publiek zegt, ja, ja. we willen dat uh, heel Klopt, graag uh, horen. Ja. Uh, heb je al, want je hebt al wel wat optredens gedaan toch, mm -hmm. in het land. Merk je al dat, uh, dat, uh, dat ze dat uh, van jou heel erg leuk vinden? Mijn optreden is Ja, ja en ja. ook de muziek. Uh, hoor je ja. heel veel uh, daarover terug? Ja, ja het gaat wel, zit echt zo'n stijgende lijn in. Dus mm -hmm. dat is hartstikke leuk. En uh, we zijn nu ook dan een beetje bezig. met... Nou, uh, we gaan een debuutalbum album opnemen. Mm -hmm. en, en waar dan met wie. En nou, ik merk wel als ik nu kijk naar een paar jaar terug dat we nu gewoon heel veel uh, goede reacties al krijgen. En uh, aanbiedingen voor, uh, van labels en wat dan ook. Dat, ja, dat, dat speelt wel wat meer. Dus nu zit het echt een beetje zo van, nou dan. Moeten we maar een beetje kiezen welke kant we dan op gaan. En uh, nou ja, bij 3FM hebben we er nu twee keer gespeeld. En daar, zijn ze ook, uh, daar hebben we nu ook weer contact mee gehad. Omdat ze daar heel enthousiast zijn. En graag willen dat we nog een keer terugkomen. Dus mm -hmm. ja, het, het loopt allemaal wel een beetje. Dus dat is, dat is heel leuk om te merken. Het is, niet, uh, het is niet dat ik wakker word en denk van... Oh, ik heb niks te doen. Ik heb mm -hmm. altijd wel... Er spelen altijd wel dingen waar je weer achteraan moet en waar je ja. mee bezig bent, dus dat, uh, dat is hartstikke leuk. Ja. Um, want uh, ja, wij zijn dan lokaal, hè? lokale mm. omroep. Uh, nemen jullie dat ook serieus als je ja, zijn? hebben. Ja, mm. ja, ja. Ik vind het, je hebt ook wel eens mensen die zeggen: Van nou, oh, dat doe ik niet, maar ik denk van ja, weet je, ook wel zitten luisteraars en uh, mm. die luisteraars willen gewoon mooie liedjes en uh, als jij daar hun een liedje kan brengen of een verhaal of ja, overal zitten weer potentiële liefhebbers van je muziek. Dus ja. ik vind dat je dat, dat je dat altijd serieus moet nemen. Of ja. het nou betaald is of niet. En of het nou regionaal is of landelijk. Ja. En het, het is voor mij ook hartstikke leuk. Ik bedoel, anders had ik, van, ja, weet je, anders had ik vanmiddag misschien thuis gezeten. Nu dus ja. zit ik lekker in Zandvoort in de zon liedjes te draaien ja, op de radio. Op, ja, en je kan een frisse neus halen straks ja. op het strand. Het is Precies. toch redelijk goed weer. Dus, Precies, uh, ja. <laughs> uh, Maar uh, je, kan, ja, je hebt ook lokale omroepen. Loka het is niet om mij uh, voor om mijn borst te, te slaan van, kijk mij nou, Maar merk je ook wel eens van die omroepen? Ja, geen belangstelling, tot ziens en de volgende keer maar weer. Of heb je dat nog niet meegemaakt? Oeh, nou, ik, ik richt me meestal gewoon op de... Ja, ik, be, ik hou me daar niet zo mee bezig, zeg maar. Nee. Ja, het, natuurlijk gebeurt het wel als het iemand zegt van... Uh, uh, lieve die en die, maar ik richt me gewoon liever gewoon op, de, op de alle positieve mensen. En, uh, maar nee, het is niet zo vaak dat mensen zeggen van ik heb geen belangstelling. Meestal vinden uh, ja helemaal regionale zenders, die vinden het hartstikke leuk als je... Nou ja, ja, stad en land afreist om er op bezoek te komen. Wordt je in Amsterdam ook gedraaid? Ja, ja, je oh. hebt uh, Amsterdam FM heb je en uh, Radio Mortale. Nou, ja, ook wat Amsterdamse zenders ja. die uh, de liedjes draaien. Ja. Dus die draaien gewoon echt uh, gewoon uh, nummers van jou? Ja, ja. nou Zal niet ik... elke dag. Ah, maar uh, nee, oké. Okay, maar ze draaien, <laughs> ze draaien wel nummers. Ja, ze draaien wel. Nou, ik kijk, wat ik, waar ik ook een beetje weg van ben: uh, uh, van, jou, uh, mm -hmm. van jouw nummer, dat is uh, The Queen of Pain. Die heb ik al, oh, al, okay. al, en die heb ik al een paar keer gedraaid. Oh, en die leuk. ga ik dus gewoon nu nog een keer doen. Nou, dat mag. Goh.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 Voor de zon. a song now Denk ik ook in de meest pure vorm, zoals het is. Je pakt gewoon een gitaartje. En dan ga je gewoon op een barkruk zitten bij wijze van, yes, van spreken. Precies. Ja. En dan ga je gewoon zitten spelen eigenlijk. Ja. Zo is het toch? Ja, denk ik, hè? Absoluut, Ja. ik. Uh, absoluut ja. Wie was dit? Dit was uh, Anne Bruun. Dat is een uh, singer-songwriter uit Zweden. Uh -huh. En uh, uh, die zag ik voor het eerst een paar jaar geleden, toen ik al heel veel. Toen luisterde ik al heel veel naar uh, nee, wat ik zei, New Young en de Beatles. en... En een beetje de oude songwriters. En toen, kon ik, toen zag ik haar op het podium. Toen dacht ik van, oh ja, dit is dan de switch naar hoe je dat nu doet. Zeg maar. mm. Gewoon een mooie vrouw die daar staat en liedjes schrijft. En die gewoon met een gitaar op het podium zingt. Uh, voor de mensen. Ik vind haar muziek ook echt heel erg mooi. En uh, ze, heeft, uh, ze, heeft heel veel, ze heeft nu al een paar cd's opgenomen. En waarvan sommige heel klein. Mm. Zoals dit is dan met gitaar en dan een viool erbij. Maar ze heeft ook een cd met een heel orkest opgenomen. Dus uh, ze zoekt zelf ook een beetje de grenzen op. Van, uh, in, in instrumenten. Hoe, hoe ver en hoe groot je het kan maken. En hoe klein je het ja. kan maken. Want de kracht van een singer-songwriter is... Mm -hmm. uh, ze schrijven hun eigen liedjes. Mm -hmm. Ze spelen hun eigen liedjes. Yeah. Uh, de basis, die doet de singer-songwriter volgens mij helemaal zelf. Ja. En op het moment dat ze denken van, uh, nou ja, we willen er, ik wil er iets omheen bouwen. Dan mm -hmm. kan dat dus ook. Maar ja. dan, dan moet je dus muzikanten muzikant hebben die Klopt. jouw idee wel heel goed willen uitvoeren. Ja. Ja, ja, precies. En die ook uh, de liedjes gewoon heel erg naar de liedjes luisteren en denk ja. van hoe kunnen we dit liedje nou het mooiste spelen. spelen? Of ja. het mooiste op een cd zetten. En ja. dat, is, dat is denk ik waar je altijd naar op zoek bent. Ja. De mooiste manier om een liedje te spelen. Ik heb meegemaakt een uh, in, of een optreden ook in het patronaat van Elske De Wal. Ah, ja. Uh, ja, dat, uh, dat moet je ook wel wat zeggen. Uh, die heeft dan ook een groepje muzikanten onderheen uh, staan. En ja, ja er staat een vogel uh, die op, uh, op een bas speelde. Nou om je vingers echt wij af te likken. Okay. Maar is dat uh, ja, het is natuurlijk niet voor de meerdere glorie van de muzikanten eromheen, maar die muzikanten mm -hmm. moeten natuurlijk wel de uitdaging vinden om jouw liedje, Ja, hè? ja. om dat zo goed mogelijk ja. uh, voor het voetlicht te brengen, denk ik toch? Ja, absoluut, ja. ja. En uh, zelf ook, uh, bedoel, bij mij denkt iedereen ook zelf mee van hoe kunnen we dit liedje nou het mooiste weergeven en het ja. mooiste spelen. Ja. En, uh, ja, en je kan er heel erg in variëren. Je in arrangementen, kan heel hard en heel zacht oh. en heel groot en heel klein. Ja, je kan alle kanten op eigenlijk, dat is ook het leuke. <Demonissant> ik vind het heel erg leuk om daar zo naar te luisteren. We hadden euh, overigens, ervoor, voor anne Brun hadden we Queen of Pain van ja. jou. Ja. Uh, dat nummer, waar gaat het over precies? Oeh, dat vind ik uh. altijd een hele lastige... Dat ja, is leuk, maar daarom vraag ik het ook. Ik weet het, het moet ik eerlijk zeggen. Want het is ook zelfs uh, mensen vragen dat vaker. Ik, ik, het is voor mezelf ook niet helemaal duidelijk. Het is ja. Soms, als je een liedje schrijft, soms is het heel duidelijk van, nou, ik heb een verhaal en dat wil ik vertellen. Mm -hmm. En wat het vaak is, ook is bij songwriters, dat je een gevoel hebt. En je wil dat gevoel in een liedje stoppen. En je weet dan niet zo goed. Ja, je gaat dan op zoek naar de woorden die dan het beste dat gevoel omschrijven. Omdat je niet zo direct tegen iemand kan zeggen. Nou, ik voel me sip of ik voel me blij. Mm. Dus je zoekt dan in, in klanken en in, in woorden zoek je dan uh, uh, naar, naar een liedje om dat gevoel te omschrijven. En dat is een beetje met, met Queen of Pain. Het was een bepaald gevoel. Mm. En het ik, ik, was iemand en ik dacht van ja, ik, kan, ik wil wel zeggen hoe ik me voel, maar dat lukt me niet. Dus laat ik er een liedje over schrijven. Nou, en dan ga je daar een middagje mee bezig en dan denk je van ja... Nu heb ik een liedje en of de ander dan precies begrijpt waar het dan precies over gaat, dat ja, ik denk van als je het maar het gevoel maar aanvoelt, dan. Uh, je dan gaat ga eigenlijk het. als het ware gewoon naar binnen, dus helemaal ja. uh, ja. uh, en da daar probeer je dan de woorden, uh, ja. de juiste woorden bij te vinden. Ja, en, uh, ja, en ik een... moet zeggen bij de meeste liedjes is het wel duidelijk gewoon een verhaal van, nou, het gaat er daar en daar over. Maar bij sommige liedjes is het inderdaad een gevoel en je probeert de juiste woorden te vinden voor dat gevoel en het hoeft niet, het hoeft, het hoeft, het hoeft niet allemaal letterlijk. Uh, ja, ik denk je moet het niet allemaal letterlijk. Ik heb ook een liedje 10.000 lovers die je eerder ja. draaide. Ja, als ja. je dat letterlijk neemt, dan snap je er ook niks meer van. <laughs> nee, maar niet. ja, dat is misschien ook een soort gevoel. Ja, ja. Is, is het. Uh, uh, dat 10.000 lovers, is mm -hmm. dat dan iets van. Ik kan over uh, heel veel dingen houden van het leven? Ja. Uh, zou, zou ja. Je, moet je het zo zien? Ja, bij dat liedje is het inderdaad dat. Van uh, ik kan uh, uh. inderdaad en ik kan. Uh, ik, vind, ik, ik, ik vind heel veel dingen leuk en ik, ik hou van iedereen. En, uh, eu, maar je moet toch daarin kiezen. Want je kan niet met iedereen. Uh, je kan niet iedereen in je armen sluiten en zeggen, uh, we maken er een uh, groot feest van, niet elke dag. Dus nee. ja, dat was inderdaad ook dat gevoel van uh, uh, de liefde voor de dingen. Ja, juist. En de mensen. Ja, uh, liefde voor de, de mensen. Uh, ja. Little Green, het is uh, van iemand, uh, uh, niet, uh, uh, ja, het is een nummer van Joni Mitchell. Ja, klopt. Maar uh, de dame die het uitvoerde is Charlie Day. Ja, klopt. Ja. Ja, het... uh, ken jij dat? Ja, ja nee, ik, heb, uh, ik luister... Uh, mijn moeder luisterde wel vaak naar Joni Mitchell. Dat vond ik altijd heel erg mooi. En toen uh, ben ik uh, een jaar terug met mijn moeder... naar een concert geweest van Charlie Day. Die uh, de liedjes van Joni Mitchell uh, coverde. Die een soort tribute programma hmm. deed. En Charlie Day is zelf ook een hele goede singer-songwriter. Ze heeft, ze heeft nu drie CD's uit, volgens mij. Hmm. Echt hele goede, goede liedjes. eigen uh, Eigengemaakte liedjes ja, ook. Ja, ja absoluut. Ook, uh, en ook met band. En uh, nou ja, een beetje... Een beetje mijn, mijn straatjes qua muziek. Dus ze, haar eigen liedjes zijn ook ontzettend mooi. Mm. Maar ze heeft dus een tribute programma gemaakt. Uh, over Joni Mitchell. En het was de bedoeling dat ze dat dan een paar keer zou optreden. Voor uh, een publiek dat daar belangstelling bij had. Maar toen was er zoveel belangstelling voor dat tribute programma. Dat ze wel een jaar... Nou ja, met dat programma langs alle zalen getoerd heeft. En, uh, nou ja, ik ben daar naartoe geweest. En, ja, het was gewoon een hele mooie avond. Ze vertelde heel erg veel over het leven van jo Johnny Mitchell. En hoe de liedjes van Johnny Mitchell ontstaan waren. En, uh, nou ja, als, als fan van Johnny Mitchell is het natuurlijk hartstikke leuk om daar iemand anders te zien die met heel veel liefde daar weer over praat. En toen dacht ik van, ik wil heel graag Johnny Mitchell laten horen. Maar toen dacht ik, het is eigenlijk leuk om het dan een, een steengoeie Nederlandse zangeres dan weer haar versie van een liedje van Johnny te, te laten zingen. Oké, okay, dan gaan we er nu naar luisteren. Ja. Child Een beetje lang geleden dat, dat ze dit uh, nummer geschreven heb. Uh, ik zei net tegen Ganna, uh, Daar zit ik uh, toch, als ik dat liedje van Fabian de Dammers af uh, zit te luisteren. En dat doe ik dan wel eens heel stiekem. Maar dan uh, zitten er hm. toch wel eens wat tranen in mijn ogen hoor. Uh, ja. Dit nummer, dat, uh, dat is een beetje een heel zuiver gezongen vind ik eerlijk ja. gezegd. Absoluut. Uh, Under Milkwood, dat is uh, gebaseerd op het uh, boek van Dylan Thomas. Dat uh, weet ik dan, uh, ja, ik ben ook een beetje ingefluisterd door Fabiana zelf. Die zegt van ja, het gaat over een uh, plaats uh, in Wales, en, uh, aan de kust. En daar uh, hebben de uh, bewoners allemaal een droom. En de volgende dag ziet alles anders eruit. Tenminste, dat is kort van. De strekking van het verhaal onder het melkwoud. Uh, Nederlandse versie dan. En Under milkwood is dan de, de Engelse variant. Ja. Uh, het is een hoog literair gehalte. Ja, ja, ja, maar het is ook een heel mooi boek. Is, uh, uh, heb je het gelezen? het gelezen? Ja, ik heb het ook gelezen. Ja, ik, ik, ik, ik nog niet, tot mijn okay. schande. Dus ik moet, uh, <laughs> daar moet ik nog wat aan doen. Want anders dan, uh, kan ik er niet echt over meepraten. Nee, uh, maar het is schijnt ergens tweedehands uh, op de kop uh, te kunnen tikken. Ja, uh, ja absoluut. Uh. Ja. Uh, uh, we hebben het net over, over de finesses. Mm -hmm. uh, moet je, of ja, moet je, het klinkt zo zwaar beladen, maar is een uh, uh, singer-songwriter gevoel yeah. dat, dat uh, ook bij, bij andere mensen proberen los te maken dat, dat ja. is denk ik ook het doel hè denk ik van, uh, van een liedje toch ja, ja, het, uh... zin, ja ook het is ook het vertellen van een verhaal net ja. wat jij uh, weet je, wat je net al zei je ja. vertelt een verhaal en uh, nou ja inderdaad als als dat soms dan dan brengt dat heel veel maakt het heel veel emotie los en ja. of dat nou precies in de woorden zit of in de klank of in de het gevoel wat in het liedje zit dat dat maakt dan niet zoveel uit ja. maar uh, uh, even over, over jou. Uh, waar mm -hmm. haal uh, jij het dan? G uh, je je komt van oorsprong kom je uit uh, Overijssel. Klopt. In, in Zwolle kom je vandaan. Ja. <laughs> je hebt je in Amsterdam heb je, heb je je opleiding dus uh, ja, gehad. Ja, klopt. Uh, nu zeg je, ik ben helemaal gek van de zee. Loop je dan wel eens uh, zo op zo'n uh, zo dag als deze... dan gewoon eens even lekker over het strand. Hè? Ja, uh, winkt, ja, zeker. Wint door je haar heen, ja. uh, laat hem wapperen en denkt van... Ik ja. heb weer wat. Ik ja, heb weer wat. dat is goed voor de, uh, voor de inspiratie. Hè? Ja. Gewoon met je wind. En, uh, <laughs> nee, ja ik, ik heb, uh, ja, ik ben gewoon wel liefhebber van de zee. En, uh, ja. het, het, omdat het, het is gewoon een plek van rust en een plek van... Uh, ik, ik geniet heel erg van uh, wonen in Amsterdam, maar het is ja. natuurlijk soms al een beetje druk. Hectisch? Ja, ook wel hectisch inderdaad. Dus dan is het gewoon een dagje uh, lekker uh, langs zee, is heerlijk. Centrum of ergens in een, een of andere wijk nou, in de stadsdeel Amsterdam Oost, dus een beetje randje. Ah, randje okay, centrum. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat, dat zijn zitten ook wel leuke plekken in Amsterdam Oost. Kan ja, je... ja, zeker Studio K. Ik weet niet of je dat kent. Uh, nee, ik ben okay. een beetje bekend bij de Middenweg en dan uh, had okay. het, het is een beetje voor mij is dat een beetje onbekend gebied. Amsterdam Oost, okay. ik, uh, van west, zuid en uh, en een beetje uh, van het uh, midden, het centrum, mm -hmm. dan weet ik vrij veilig de weg. Maar, Oost en Noord is een beetje abracadabra. Oké, okay, dus. nou het is, wel, het is wel grappig. Want het ja. komt heel erg op die inderdaad Oost en Noord. Er komen ja. nu allemaal podia en uh, koffiebarretjes. En ja. van alles komt er nu. Uh, om het, uh, het wordt allemaal vernieuwd. Dus dat is hartstikke leuk om, uh, om daarin te, te zitten en te wonen. Ja, ja uh, want uh, je hebt uh, nog. Uh, want, voordat we even dat plaatje gaan draaien. Uh, is dat dan ook een plek waar jij. Uh, ja, podia. Hè, dat, dat zoek je mm -hmm. ook. Maar dan ook bij jou in de buurt dan. Ja. Nou, daar waar je woont. ja. ja. Dus ja, je komt dan natuurlijk wel ergens binnen. En, uh, mm -hmm. Ga je dan ergens zitten? Ga je dan ook even van, kijk, dit kan ik allemaal? Of, uh, of, uh, of ben je dan niet zo, om, uh, zo bescheiden of onbescheiden? of Hoe moet ik het zeggen? ja uh, of, ik weet, Je moet altijd een beetje de middenweg zoeken. Ik ja. bedoel, je, want als je heel bescheiden bent, dan kom je dan, er ook, niet, je er ook niet. Maar ja, als je, als je erheen gaat en kijk mij is uh, mijn ja dat vind ik ook, dat is ook niet fijn, nee, voor nee, jezelf ook nee, niet. Nee. Dus je moet altijd maar een beetje de middenweg zoeken tussen, uh, nou, wat je zelf gewoon fijn vindt en soms toch even zegt van uh, kijk ik heb een cd'tje. ja en, of uh, uh, luister eens even naar uh, ja. zoiets en ja, dat uh, dan de, bar, uh, de barkeeper of de eigenaar uh, de kroegeigenaar zegt nou dit is het uh, ga maar even lekker spelen zo ja ja, som ja soms ja. wel ja en ja. soms uh, nou, je moet het overleggen wat dan, ja het als je krijgt altijd weer een andere reactie dus ja. uh, begint het ook daar eigenlijk in uh, het optreden voor de muzikanten vaak ja wel, hè? vind ik wel ik vind ja. wel dat je als je uh, muziek maar ik merk wel het verschil tussen muzikanten die gewoon heel veel spelen. Omdat je. Mm -hmm. Het is ook, je bouwt ook routine voor, voor jezelf op door gewoon heel ja. veel te spelen. En, uh, en heel veel te doen. En je komt op veel plekken. En ik, ik vind zelf het spelen vind ik het leuk Samen met het liedje schrijven. Gewoon ja. schrijven en spelen. En ik merk wel. Want ik heb afgelopen jij heel veel gespeeld. Je maakt voor jezelf. Je, je, je bouwt die discipline op. En die routine. En dat is wel heel goed om, uh, om gewoon te hebben op het podium. Dat je niet meer onzeker of bang hoeft te zijn. Van oh weet ik wel hoe mijn liedjes gaan. Want als je dat gewoon elke dag speelt. Dan zit het gewoon in je vingers ja. en in je stem. En dan, dan, uh, dan, zit het gewoon, dan weet je gewoon hoe het hoe, hoe het gaat en hoe het voelt. En ja. uh, het is altijd wel verrassend. Elke optreden is wel anders. Maar het is fijn als je het vertrouwen hebt dat, je, dat het wel goed komt uiteindelijk. Ja, ik zie je met een beetje prettig hoog aan te kijken. Maar, <laughs> <laughs> maar dat heeft ook te maken dat er iets van mij van een beeld van een film binnenkomt. Dat is mm -hmm. de Blues Brothers. En dus dan moeten ze in ah, ja. een of andere schuur moeten ze optreden. En dan zegt die ene, gaas, wat is dit? Ja. En op het moment dat ze gaan spelen, nou, dan weten ze dus wat er, waarop dat gaas dient. De mm -hmm. hele, het publiek gooit met alles en nog wat. Oh, uh, ja. Ja. Ja. Maar dat heb je gelukkig nog niet meegemaakt. Nee, mee dat gemaakt, heb hè? ik nog niet meegemaakt. Nee. Nee. Ook geen bier nog, nee. dat is allemaal goed. Goed, uh, we gaan even luisteren naar iets uh, uh, dat heet Steve, uh, hij, is, uh, hij heet Steve Savage. Ja, hè? Klopt. En uh, het nummer wat je hebt uitgekozen, dat heet als het goed is, Sunday heet het. Ja, klopt. Ja. Ja. Het is een singer-songwriter uit uh, Amerika. En het was net, want we hadden net een paar liedjes van uh, vrouwelijke singer-songwriters. En toen, toen zat ik altijd, denk ik van mensen die hebben vaak bij singer-songwriters een beetje het idee: van het is iemand staat stil op het podium met een gitaar. En. Uh, het publiek zit gewoon te luisteren en diegene speelt zijn liedjes. En toen zag ik Steve Savage op. Ik heb met hem gespeeld een uh, oh. uh, half jaar terug. En ik heb hem ook een paar keer in Nederland zien optreden. Want hij toert heel veel. Ja. En hij is iemand die dan wel in zijn eentje staat. Maar dan heel energiek. En uh, dan, die gewoon wel het hele publiek aan dansen krijgt. Terwijl die gewoon in, in zijn eentje ja, op het podium staat. Nu kom ik even op het volgende. Want yeah. uh, je, je zegt dus, je hebt met hem opgetreden. Dus yeah. je hebt echt ook met hem gespeeld Klopt. op het podium. Ja. Wat vindt hij van jou? Nee, hij vind, hij, uh, we hebben nog steeds wel contact via ja? e-mail en hij ja. vindt mijn muziek ook uh, heel leuk. En uh, hij, elke keer dat hij dan weer naar Nederland komt voor een tour, dan mailt hij van uh, zullen we samen optreden. Ja. Het is altijd een beetje ingewikkeld, omdat onze, onze hij, als hij een tour heeft, dan speelt hij gewoon elke avond al. Dus het is altijd ja. een beetje zoeken naar avonden. Maar ja. ja, we willen heel graag nog wel een keer dat als hij weer naar Nederland komt, dat we een keer samen iets gaan doen uh, in Amsterdam. Het nou, dat, uh, ja, dat, dat, dat komt er nog wel aan. Dus dat is ook nog even om iets naar uit te kijken ja, in ieder geval. Ja, absoluut. Goed. Ja. Steve Savage. En het nummer dat, uh, we gaan, waar we naar gaan luisteren, dat heet Sunday. lost my mind, we're at the place where we start again, now if you're gonna love me, then love me, if you're gonna hurt me, then hurt me, if you're gonna Home heette het nummer, uh, waarin heel sterk uh, de cello uh, tot uitdrukking kwam. Maar ook uh, daarvoor, Steve uh, Savage Klopt. en Sunday. Mm -hmm. Lekker toepasselijk eigenlijk. Ja, yeah. <laughs> uh, uh, uh, yeah, uh, over Sunday... Um, dat nummer, dat, uh, heeft hij, heb jij dat ook uh, met hem gespeeld of niet? Of nee, nee, ik heb hem wel vaak live horen spelen. Ja? En, uh, maar wie weet, als we samen weer een keertje optreden, dat we een liedje samen gaan doen. Maar het, het, de tijd zal het uh, uitwijzen. tijd zal het uitwijzen. Dan nog even over jouw nummer, Home. Mm -hmm, mm -hmm. Eigenlijk bijna bombastisch klinkt het ook. Uh, ja, ja, klopt. Hè. Ja, ja. Ja. Er zit, er zit, er zit, ja, het lijkt wel, ja, hoe moet ik het zeggen, ja, bombastisch. Nee, het is wel grappig, want het is ook een liedje. Ik had dat toen, meestal schrijf ik alleen, maar soms ook wel met anderen. Ik had dat toen met mijn gitaristen samengeschreven. Nou, en toen zeiden we, nou, laten we dit maar een keer met band gaan doen. Hm. Nou, toen gingen we het spelen met band. Het was eigenlijk al heel snel, was het een beetje deze sfeer. En toen, ja, dat is wel grappig. Als je het gewoon, je schrijft zelf iets in de huiskamer. En je, en je, je neemt het mee naar de oefenruimte. En je, je speelt het met z'n vijf En het is opeens dan... Een compleet anders sfeer, maar wel iets waar je wat heel tof is en waar je helemaal achter staat. Dan, uh, nee, dan roep je mensen allemaal van ja, dit uh, zo houden we het. Ja, krijg jij ook dan van je medemuzikanten, hè? Mm -hmm. van je, van je collega-muzikanten, waarmee je dan speelt? Van, mm -hmm. Ook nog een beetje van ik zou het zo doen. Ik zou het zo doen. Ja, sta je ja, daar zeker. wel open voor. Ja, je dus, uh, een, absoluut. Een regeltje aanpast of wat dan ook. En ook misschien een, uh, een muzikaal arrangementje. Ja, dat, uh... absoluut. Ik denk, als ik dat niet had gedaan, als ik alleen maar naar mezelf had geluisterd, dan waren het misschien, had ik misschien wel hele andere nummers geschreven. Denk. Ja. Ik denk, het is ook. Muziek is ook een uitwisseling van uh, mm. stijlen en ideeën. En uh, ik, ja, ik ben zelf altijd meer van nou, in mijn eentje met piano of gitaar. En als je het met, met band gaat doen, ja, dan, dan word je wel uitgedaagd om te denken: van nou, hoe kunnen we hier nou echt. Uh een bandnummer van maken. En uh, als dan bijvoorbeeld zoals dit... als mensen dan zeggen... ja, dit is tof. Als je het een beetje zo bombastisch... en uh, een beetje dreigend... en Ja, maar ja dat, dat kwam er ook. Het, le het leek wel alsof je een hond wakker maakt. <laughs> is, ja, zoiets. Ja, uh, uh, ja, maar dat vind ik ook het leukste. Van, een van de leukste dingen van muziek maken. Gewoon de uitwisseling met anderen. Want je mm -hmm. kan het allemaal wel zelf doen. Maar als je het samen doet... dan kom je vaak op iets veel leukers... en iets heel veel mooier uit. Ja, het, het, het, uh, er kan ook een slecht idee uh, geboren worden... waarvan ja. je ineens bedenkt... hé, hey, dat is een leuk... Uh, iets, maar klopt. nog niet helemaal goed uitgevoerd nee, nou, en, en, en dan kom je op een goed idee uit. Klopt, en helemaal ja. als je met een band bent met z'n vijven, ja, als, je, als iemand een slecht idee heeft, dan is het wel iemand anders die zegt van nou, ik vind een anders, dit vind ik een veel beter idee. Dus je komt, met je samen constant aan het idee en het uitwisselen bent, kom je uiteindelijk tot een soort ja, dan maak je samen iets wat, wat iedereen toch vindt. Nou ja, en dan, uh, als, als, je, als je al vijf mensen hebt die het toch vinden, dan is er vast ook nog wel een zesde en een zevende die het ook leuk vindt. Dat weet je wel. Zo, uh... Ja, dat geloof ik, geen... dat <laughs> ja. geloof ik meteen. Uh, Leonard Cohen, je zei al: ja. hè? Bob Dylan, Leonard mm -hmm. Cohen en Neil Young. Dat uh, waren zo'n beetje uh, Precies, ja. de, de muzikanten waar, waar jij eigenlijk uh, toch uh, wat mee hebt. Ja, absoluut. Nou, Leonard Cohen, die staat klaar. Nou, uh, leuk. Uh, lover, Lover, Lover. Mm -hmm. Waarom dat nummer? Nou ja, omdat ik, ik, ik had een ander liedje wat ik wou draaien. Maar we hebben deze, dit uur al heel veel een beetje rustige nummers gehad. Dus ik dacht, laat ik een iets sneller nummer doen. En, uh, nou ja, lover, lover, Lover is misschien wel weer een leuk bruggetje naar het volgens mij het eerste liedje wat je draaide: 10.000 Lovers. Dan ja. kan je het weer een beetje zo <laughs> leuk aan elkaar. Hoe het zit, dat hij mooi rond, ja. Ja, precies. <laughs> Goed, hier is hij: Leonard Cohen en Lover, Lover, uh, leuk. Lover. I was mijn father... I said, Father, change my name The one I'm using now It's covered up with fear And filth and cowardice and shame Yes, and lover, lover, lover, lover Lover, lover, lover, come back to me Yes, and lover, lover, lover, lover Lover, lover, lover, come back to me said, I locked you in this body I meant it as a kind of trial You can use it for a weapon Or to make some woman smile Yeah, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover Come back to me Yeah, lover, lover, lover, lover, lover Lover, come back to me Then let me start again, I cried Please let me start again I want a face that's fair this time I want a spirit that is calm Yes, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. I never turned aside, he said, and I never walked away. It was you who built the temple, it was you who covered up my face.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 We hadden het heel even over uh, de manier van optreders. Uh, Bob Dylan, ik uh, weet uh, van, uh, van Frank Vinker uh, hier in het dorp. De muzikale liefhebber uh, die ooit hier een kroeg had uh, gehad. Die zegt uh, nou, bij Bob Dylan ben ik geweest. en die stond op een gegeven moment met de rug naar het podium. Nou ja, ja uh, jij bent ook bij een optreden van Bob Dylan. dat was ook geen fijne ervaring. Geloof nee, me. nou ja, weet je. Het is natuurlijk wel heel leuk om al die liedjes te horen. en ja. die toch naar Bob Dylan te kijken. Maar ik had eigenlijk zoiets. en niemand durft dat dan echt te zeggen van. Uh, ...ja, iedereen staat in het publiek van... ...oh, dat is Bob Dylan... ...maar ik had zelf een beetje iets van... ...ja, hij heeft er zelf niet echt meer plezier in... ...om mm. uh, op te treden en te spelen... ...en dat, dat, mer dat merkte ik wel... ...en dan, ja, dan voel ik me een beetje van... ...ja, dus als je naar iemand staat te kijken... ...die er zelf niet echt plezier in heeft... ...om op het podium te staan... Mm. Ja, dan denk ik van, dan ga ik liever naar iemand die er, wel, dat, die er wel nog van geniet. Dat had hij dus wel, hè? Ja, Leonard Cohen had het wel, inderdaad. Ja, ik ben daar een jaar geleden, is, hij in, is, is hij in Nederland geweest. En hij had, had er duidelijk ontzettend veel plezier in om uh, zijn liedjes weer te spelen. En, uh, en met muzikanten te spelen. En uh, ja, hij genoot er ontzettend van. En dat, dat is als publiek is dat ook wel heel, heel mooi om naar te kijken. Ja, uh, werkt het ook uh, vaak, een wisselwerking met het publiek? Ja, ja, ja ik voel dat zelf heel sterk altijd. Als je zelf de vertrouwen in hebt en je, en je geniet van om op podium te staan, dan krijgt het, het publiek, dan gaat, dan gaat het er ook wel van genieten. Gewoon nu al door ernaar te kijken en dat, dat, uh, dat te voelen. En ik merk zelf al heel erg wel als je zenuwachtig bent of je voelt je gewoon niet helemaal. Nee, je voelt je niet helemaal blij op het podium. Dat, dat dan het publiek dat ook wel, niet heel duidelijk, maar die hebben dan ook wel zoiets van: ja, weet je, als je zelf al niet helemaal zeker bent en niet helemaal geniet van je muziek, uh, dan, dan, dan slaat dat ook niet makkelijk over op andere mensen. Hm. Dus ik merk dat zelf heel erg: van, hoe meer je zelf op het podium uh, ervan geniet, hoe, hoe meer mensen in het publiek uh, er ook van gaan genieten. Dankjewel voor je komst, overigens ook. Nou, want geen ik... dank. Ja. leuk. ik hartstikke uh, leuk. We gaan uh, afsluiten. En dat uh, doen we niet uh, zomaar. Uh, ik heb uh, ik, ook in voorrondes van, uh, van de Grote Prijs van Nederland... jou wel bekend, want jij mm -hmm. hebt zelf ook uh, meegedaan. Uh, Kom ik in uh, het paard van Troje, <coughs> Dat heet tegenwoordig het paard. Mm -hmm. uh, kwam ik uh, deze man tegen. Heb je wel eens gehoord van Kashmir Hakim? Ja, ja, ja. Dat is ook een hele aardige jongen. Daar heb ik wat van klaarstaan. Daar gaan we mee stoppen. Met, nou, tof. Uh, uh, dat is het dat heet, ja, het nummer heet Free People. <laughs> Dankjewel, en tot een andere keer. Tot ziens. Ja. Free People.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 Don't bury my tower down, down in my favorite city, London. London. President Korstens van de Hoge Raad vindt dat politici zich moeten onthouden van uitspraken... die het vertrouwen van burgers in de rechtelijke macht ondermijnen. Korstens reageerde in het programma Buitenhof op een uitspraak van PVV-leider Wilders... Die zei dat miljoenen mensen terecht geen vertrouwen meer hebben in de rechtelijke macht als hij zou worden veroordeeld. Wilders voegde eraan toe dat die mensen dan de bijl kunnen zetten aan de wortel van de onafhankelijke rechtspraak. Korsten zei dat hij niet erg blij kon zijn met die uitspraak. Hij vindt in het algemeen dat de deugd van gematigdheid niet wordt nageleefd in Nederland. Voor de kust van Kenia hebben Somalische piraten een lege tanker gekaapt. De Griekse tanker had LPG gebracht naar een olieterminal in de havenstad Mombasa... Het schip heeft een Duitse kapitein. Verder zijn twee bemanningsleden uit Oekraïne en veertien uit de Filipijnen aan boord. Volgens de kapers zijn ze op weg naar Garabt, een piratennest aan de Somalische kust. In het gebied patrouilleert een EU-vloot, maar toch blijven de piraten toeslaan. De Somalische piraten hebben 19 schepen en meer dan 400 gijzelaars in handen. De grote theaterproducenten verwachten dit jaar 10% minder kaartjes te verkopen dan vorig jaar. De oorzaak is de economische crisis... Vorig jaar was er ook al een daling in de belangstelling. Volgens de Vereniging van Vrije Theaterproducenten... is het voor hen de moeilijkste economische situatie in 40 jaar. De producenten maken zich mede daarom kwaad over de plannen van het kabinet Rutte... om de BTW op theater- en concertkaartjes te verhogen van 6 naar 19 procent. Nergens in de wereld wordt zoveel belasting op theaterkaartjes geheven, zeggen ze. De producenten vinden het daarbij oneerlijk dat kaartjes voor sportwedstrijden...